Tegenwoordig zouden we zeggen: Van wat een deugd, mensen zijn dit nu weer. Ja, bloemetjes en vrede en liefde. Hm? Ja, dat kan tegenwoordig uh, natuurlijk niet meer. Zeker niet op de socials. Dan moet je elkaar helemaal uh, voor rot schelden. Zo is het toch tegenwoordig toch, als je dat zo naweest? After tea zijn er ook nog gewoon gezellig thee. Flowers in your hair Aan het begin van de show op deze aardige zondag Tot 12 uur de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen Welkom bij de show gaat duren tot 12 uur met heerlijke muziek dus, uh, En een paar leuke onderwerpen om je een beetje bij te praten Muziek van onder andere Gerard Cox Morgen wordt het beter Laten we het hopen Iedereen die heeft het over, morgen wordt het beter. Morgen wordt het beter dan vandaag. Ik voor mij, ik zeg hetzelfde, morgen wordt het beter. Of dat zo is, dat is nog maar de vraag. Want ik voel die nieuwe morgen komt eraan. En misschien is daarom ook dit lied ontstaan. Iedereen die heeft het over, morgen wordt het beter. Morgen zal het huis niet beter gaan. Ik sprak laatst met een man die had een droom al sinds hij jong was. Die man was nu al 81 jaar. Hij zei tot de mensen luister, morgen wordt het beter. Niemand dacht dag is dat nou wel waar. En hij zei ik voel die nieuwe morgen komt eraan. En in zijn ogen waren lichtjes aangegaan. Iedereen die heeft het over morgen wordt het beter.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 En het geeft niet hoe geëngageerd je bent, en ook niet welke partij of dat je stemt. Iedereen die heeft het over, morgen wordt het beter, zorg toch maar vandaag dat je er bent. Dat is The Time Bandits, natuurlijk. The Endless Road. Op een uh, ja, aardige zondag. Echt zo'n zomer uh, van Nederland. Zonnetje, regen. En eigenlijk best wel lekkere temperaturen. 22 graden wordt het vandaag. Uh, de afgelopen week was het natuurlijk wel tamelijk heet. En ik kreeg laatst een app van de week al van... Goh, we zijn op vakantie gegaan naar Griekenland. Het is hier 40 graden. Ach, en nu zien we dat het in Nederland veel lekkerder is. Waren we maar thuis gebleven. Ja, heb je dat weer. Um, straks, over een paar minuten al... dan uh, is er een reportage van Jeroen van Gent. Hij vroeg aan de mensen op straat, wanneer was u voor het laatst trots op uzelf? Dat is een goede vraag. Ga bij uzelf te raden. Hoe zit het bij u? Ik heb zelf ook al een paar ideeën en misschien zit het antwoord er wel tussen. Ja, bij de mensen gewoon op straat. Komt eraan. Naar Robin Thicke en Pharrell. samen in Blurred Lines. Must wanna get nasty. Hey, Go hey, ahead, get hey, at everybody me. Come on. In the steep of the night Once again I... Performers Over sleepy garden, sleepy garden walls And the stars the begin to, stars twinkle, begin to twinkle, twinkle In the night In the, the mist of a memory, the midst of memory You wander back to me back Breathing my name And With a sigh Again, I hold you tight. Though you gone, You love this Wat een oude meuk weer hier, hè? Bij jou, ZVL. Ja, in de zondagmorgen van ZVL. Nino Tempo en uh, April Stevens samen in die Purple uit 1963. Elke dag gaat zo zijn gangetje, maar af en toe, dan springt er iets uit. Een mooie situatie, aardige mensen, een fijne dag, een zeker trots moment. Ja, waarover hebben we het? Nou ja, een reportage van Jeroen van Gent. Hij toog de straat op met zijn blauwe microfoon en inventariseerde uw trotse momenten. Dag mevrouw, mag ik u wat vragen voor de radio? Ik heb leuke vragen, lichtvoetige vragen. Geen ellende, geen politiek, maar leuke soort van man bij het hond vragen. Okay. Mag ik dat proberen? Ja, probeer het maar. Wanneer was u voor het laatst trots op uzelf? Nou, ik ben niet heel gauw uh, dat ik mezelf een schouderklopje wil geven. Maar ik denk sowieso met mijn uh, met Job. Ik ben uh, dagbesteedscoach in het bejaardenhuis ah. En ik ben dan ook voor de buurt. Dus ik ben altijd wel heel... Nou ja, trots is een groot woord. Maar ik ben altijd wel blij als ik mensen die eenzaam zijn... Yeah. die ik dan tegenkomt. Of dat ik denk van... Hé, hey, daar, daar moeten we iets mee. Dat ik dan die zover krijg dat we ze over de drempel krijgen. En al is het maar één keer een kopje koffie aanbieden. Dat ik denk van... Hé, hey, misschien gaat dit wel voor de toekomst iemand zijn. En die hoeft niet al onze activiteiten na te lopen. Maar dat er even ook voor zo'n iemand man of vrouw even de aandacht is die soms zo heel erg nodig ja. is en waar we het niet vanaf de buitenkant soms zien hè? Wat is Van, dat dat is wat u doet? Dus zeg maar, u, ja, ja, u praat ja. dan met oudere mensen of ja, zijn het ook ja. jongeren? Ja jongeren kan jongeren. ook, maar het is, het is eigenlijk een beetje 55, 60 plus ja. uh, wat dan eigenlijk bij ons binnenkomt hier in Rijen Reim. dus uh, ja dat zou ik wel, uh, dat vind ik altijd wel heel mooi uh, ja, dat is heel dankbaar werk eigenlijk. Ja, ja, ja. ja. Dus, uh, en nou er ja. zit heel veel eenzaamheid. Nou ja, dat loopt weg, kunt u toch trots zijn op jezelf? Ja, wel, dat is wel zomaar maar goed. Ja, <laughs> uh, erg van de toren te blazen, trots op mezelf. Dus nou, denk, nee, maar ik ben altijd wel, daar ben ik altijd wel blij dat ja. ik denk van, hé hey, oké, okay. ja. uh, die hebben we toch wel weer binnen, of dat hebben we voor elkaar, of misschien even een luisterend over iemand. Uh, ja. ja, daar moet je tijd voor maken. Oh, ik weet het al. Yeah. Toen ik uh, de marathon gelopen had in Rotterdam. Kijk. Ja, twee jaar geleden. Ja, ja, dat vond ik wel leuk. Eh. 42 kilometer, 200 meter. Ja, ja, ja. 4 ja, ja. uurtjes, netjes gelopen. Vier dus, eh, uur. Ja. Een redelijke tijd voor mijn leeftijd ja. dan. <laughs> en maar één keer? Ja, één keertje, ja. ja. Dus je hebt er heel erg voor getraind? Nee, ik loop zo. altijd heel veel hard. Dus mijn hobby is hardlopen, dus dat uh, ah. viel wel mee. Maar het is wel over de coaching heen en zo, tussen al het publiek door. En als je dan eindelijk door de in gaat, dan denk je, ja, ja. is toch wel aardig gelukt. Ja, dan, ja. dan ben je trots op jezelf. Ja, zo, ja inderdaad, echt? inderdaad. Ja, Wauw. Ja. Ja. Ik weet wel dat ik met een goede weersverwachting op pad ging voor de straatinterviews. En dat het ter plekke gigantisch begon te waaien en regenen. En dat ik toch door ben gegaan. Op een of andere manier toch allerlei mensen zo gek hebben weten te krijgen om een antwoord te geven. Eigenlijk in de stroom en de regen. Ik weet ook niet precies hoe ik dat nou gedaan heb. Iedereen werd nat. De microfoon werd nat. En ik heb het toch gedaan, dacht ik achteraf, zo, dat heb ik toch wel bijzonder gedaan. Maar wanneer was je voor het laatst trots op jezelf? Dat je denkt van ja, dat heb ik goed gedaan. Oh, Toen ik hoorde dat ik overging. Oh, goeie. Ja, ja. ja. En jij? Ja, ik, okay. nou, ik ben ook heel trots omdat ik gewoon overga En uh, ja, daar gewoon ja. Is gelukt dit jaar? Je ja. Je gaat over. Ja. Nou, dan kan je trots zijn. Ja. Zie je? Ja. Makkelijk. Zie je hoe het, ook makkelijk het is? Zij is ook is. heel trots. <laughs> Zij is al een jaar bezig met dezelfde jongen. Hoe gedraag je? Oh, <laughs> meer nog antwoorden over trots zijn? Jij nog trots op jezelf? Ik ben, ik ben nooit meer trots op mezelf. Je bent nooit trots op, nooit trots op Nee, meneer, meneer, ik ga naar de gym. Kijk, als je de gym serieus neemt, dan, uh, dan ben je nooit meer trots op jezelf, op je lichaam. Het ja? nee? kan, altijd beter. kan oh. altijd beter. Nou, dat is een hele goeie. Ja. Maar dan moet je, je moet er gewoon zelf een grens trekken voor jezelf dan. Toch van, ik ga tot hier. En ik hoef niet te zijn als een andere vindt. Toch dan? Of, of ja, nou, in de, de, de gym deel? is het, je altijd beter worden. Ja, dat is het. Ja. Gewoon die mindset. Wanneer was u voor het laatst trots op uzelf? Nou, misschien vanmorgen eigenlijk nog wel. Dat, uh, ik geef les op een school en uh, ik vroeg de kinderen wat ze ervan vonden. Ze vonden het heel, heel, heel, heel, heel, heel, heel leuk. Nou. Denk, nou, heb ik het goed nou. gedaan, toch? Ja, dat klinkt goed. Ja. ja. Dan, dat heeft u veroorzaakt dan, ja. zeg maar, dat, dat, dat ja. ze dat uh, de antwoord geven. Ja, nou. Wat was het voor les? Het was een dramales, of met uh, dramaspelletjes. Oh. Oh, dat is, uh, jouw, uh, Zijn het niet echt jonge kinderen dan? Of? Uh, nee, het was met kinderen van rond de acht, negen jaar. Dus met een groepje van uh, acht kinderen. En die moesten allemaal opdrachtjes met elkaar doen. En, ja. uh, en ik vroeg me af wat ze van die les gevonden die ze nu in de loop van de tijd van mij gehad hadden. En dat uh, vonden ze dus heel leuk. Dat vonden ze heel... Ja. Ja, bent u trots op jezelf? Ja, eigenlijk wel ja. Kijk. Ik ben niet zo snel trots op mezelf, ik ben wel snel trots op mijn kinderen. Oh, dat, dat is ook een goeie misschien? Ja. Noemt u een voorbeeld? Uh, dus. Nou, wij wonen niet hier in Nederland, maar wij wonen op Curaçao, sinds twee jaar. En de, mijn kinderen doen het daar ontzettend goed en integreren daar goed. En hij zit bijvoorbeeld op voetbal in een echt Curaçaos team met heel, uh, veel Curaçausse jongens om zich heen. En dat is aanpassen en dat doet hij ontzettend goed. Ja. En dan voelt hij lekker en dan is hij stoer en dan, is hij, dan ben ik heel trots op hem. Dan staat hij langs de kant en dan ben je echt trots. Ja, nou ja da als is, je aan dat trots denkt, een. dan ja, dat is er een toch? Dat is er een. Maar dan ben ik niet een trots een. op mezelf, want ik heb hem uh, ter wereld gebracht. Maar voor de rest uh, doet hij het helemaal zelf. Dat dus dan ben ik trots. Ja. Ja. Ben ja. ik trots. Uh, wanneer was u voor het laatst trots op uzelf? Dat ja, ben ik altijd al geweest. Ja? Ik heb gewoon vertrouwen in mijn eigen, hetgeen wat ik kon. Dat, dat, uh, dat wist ik. Dus ik was overtuigd van mijn eigen. Ja. ja, dat klinkt een arrogant uh, nee. sommige, bij sommige mensen. Dat geeft helemaal Nee, op. ik weet wat ik kan en wat ik niet kan. En daar moet je eigenlijk ook aan conformeren, vind ik. Maar zijn er ook nog momenten dat het eruit springt dat ik dat u echt wel op bewust heeft gedaan van zo, dan heb ik goed gedaan of zo. Ik noem het nee, dat is uit de vraag. Nee, ik slaat eigenlijk niet op de borst van joh, dat heb ik nou gedaan. Nee. Niet echt nee, nee, specifiek niet. Gewoon elke dag wel een beetje. Nee, helemaal niet. Een beetje nee. trots. Ja, nee, toch? Gehoor, <laughs> nee, gewoon nee nee. nee, nee. Maar er is niks mis met trots, toch? Nee, nee dat niet, maar dat heb ik niet. Nee. Gewoon, doen maar gewoon en, gewoon ja, ja, en ja, ja, doe gewoon een ding. En klaar. Voor de rest niet. Ja, okay. Hartstikke bedankt. Veel okay. plezier. Bye. I've been waiting for something to happen For a week or a month or a year With the blood in the ink of the headlines And the sound of the crowd in my ear You might ask what it takes to remember When you know that you've seen it before Where a government lies to a people And a country is drifting to war And there's a shadow on the faces Of the men who sent the guns to the war fought in places where their business interest runs on the radio talk shows and the TV you hear one thing again and again how the USA stands for freedom and we come to the aid of a friend but who are the ones that we call our friends these governments killing their own or the people who finally can't take it And they pick up a gun or a brick or a stone And there are lights in the balance same way, they sell us our clothes and our cars, they sell us everything from youth to religion, At the same time they sell us our words. I wanna know who the men in the shadows are, I wanna hear somebody asking them why, they can be counted on to tell us who our enemies are, but they're never the ones. Je n'avais pas vu cette blonde aux yeux clairs, cette fille au sein blanc. Et j'avais oublié qu'avant d'être ma mère, elle avait mis trente ans, et qu'elle s'était donnée, qu'elle avait souffert sous le jour d'un amant.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 Je n'avais pas vu cette fille aux yeux clairs. qu'elle était à 20 ans. Ach, wat een romantiek hier in de show. Nivelle Sardou, une fille aux yeux clairs. En daarvoor lives in The Balance. Ja, Jackson Brownie hier natuurlijk in de show. Straks gaat Thera Cox, mijn collega... praten met Chris Ezerman. Hij is modeontwerper. En hij heeft het straks over iets heel belangrijks. Laten we ons kleden voor de baan... die we in de wereld willen. Vind ik wel een hele abstracte... ja, omschrijving. Hoe het zit, wat hij ervan vindt... en wat hij doet in de mode. Je hoort dat zometeen. Na Kadans, de andere, met De Wind. De dag is weer begonnen. Al is het al nog vroeg. Je voelt je nu al moe. Als zoveel strijd Dat de dag is overwonnen. Je ruikt de kamer op. De afwas in het zon. Je neemt de meubels af en. name to me.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 Ich habe 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauche nie rauszugehen. Ich suche neues Land mit unbekannten Straßen.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 Ich laub die alten Vögel und Verwandten ein und alle fangen vor Freude an zu weinen. Wir grillen die Mamas, kochen und wir saufen Schnaps und feiern eine Woche jeden Nacht. Und der Mond scheint hell auf mein Haus am See, Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich habe 20 Kinder, meine Frau ist schön, alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. das Haus am See. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orange Baumblätter liegen auf dem Weg. Ich habe 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Heino, Haus am See. Geweldig, toch? Hier ben ik geboren, hier ben ik begraven. Had kaum beoordelen, weißen Bart en in im Garten. Meine 100 enkel spielen cricket op'n rasen. En ik zo so daran denke, kan ik's eigenlijk kaum erwarten. Ik zag hem laatst nog op een. Uh een nou, festival in Ahoy in Rotterdam werd uitgezonden door de Tros natuurlijk, Afro -tros. En uh, toen dacht ik opeens, hey Heino, hij leeft nog, hij doet het toch en heeft nog steeds die rollende R. He? Geweldig, zei dus. Uh, verder hoorde je iets moois van Cadans, de wind. Over een paar minuten gaan we het hebben over de mode. Ja, we gaan praten met een huise modeontwerper, Chris Ezerman. Wat doet die man? Nou ja, je gaat het zo meteen horen. Over een paar minuten al. Na somieu en een multicolor. To lose it, so know what I was looking for De man of de vrouw natuurlijk. Dat vindt Chris Ezenman. Hij is modeontwerper en kledingmaker. Welkom, Chris. Dankjewel. Chris, uh, wat vind jij nou het allerbelangrijkste als het gaat om kleding maken voor mensen? Het belangrijkste, het, eigenlijk het mooiste vind ik het resultaat. Uh, het resultaat wanneer die klant bij mij voor de, voor de spiegel staat, heeft, heeft gemerkt hoe, hoe het proces werkt, van iets laten maken, maar vooral de vanzelfsprekendheid. Waarmee de klant de volgende keer bij mij binnenkomt en alsof ze het al jaren draagt. Een, een heel mooi voorbeeld was een klant, die heb ik een jaar of vier geleden, die kwam bij mij binnen. Die kreeg een nieuwe baan op een behoorlijke uh, goede plek binnen een ministerie. Dus die zat regelmatig met, uh, met staatssecretaris en ministers aan tafel en het was een vrouw van formaat. En die had zoiets van ja, ik heb wel wat, wat dingen, maar ik zoek iets wat nu echt beter is dan wat ik nu heb, omdat ik dat en dat ga doen. Dus ik ben met haar het proces ingegaan van ja, het uitzoeken van stof. En, en je speelt ook een beetje met die communicatie. Want als vrouw zijnde, als je dan ook eenzelfde blauwe pak draagt als een man... Ja, dan, dan val je eigenlijk in het niet. Ja. Dus je hebt sowieso als, uh, als vrouw... Kun je, kun je het ook gebruiken om jezelf nog beter op de kaart te zetten... Dus ik heb op een gegeven moment tegen haar gezegd... Van, eigenlijk moet je onder dat blauwe pak een hard roze shirt erbij hebben. Want daarmee krijg je een soort van signaalwaarde... dat ze jou veel sterker zien. Want die kerel zit alleen maar in een blauwe pak... met een lichtblauw overhemd. En daar zit geen scherpe kleuraccent op. Terwijl zij dat heel goed kon uitbuiten. Het was ook een behoorlijke contrastrijk persoon. Dus die kon daar heel mooi die felle kleuren aan. Dus ik stimuleer ze ook een beetje van... Joh, als je dat en dat doet, probeer dat eens uit... en kijk hoe dat werkt... Nou ja, daar kreeg ik dus uiteindelijk een feedback op dat, dat ik denk van ja, zie je wel, ik heb het goed gezien. En wat willen de meeste vrouwen die je bent wel in geïnteresseerd, die echt een, een statement willen maken? Nou, het, ik, ik moet opeens weer denken aan een, um, aan een onderzoek wat gedaan is. Uh, de meeste vrouwen willen eigenlijk s ochtends dat jurkje aan wat uh, wasbaar is, kleurecht is, wat ademt, dus wat lekker zit, uh, wat niet krimpt wat niet kreukt, waarmee ze op de fiets, bij wijze van spreken... de kinderen naar school kunnen brengen, s'avonds in de keuken kunnen staan... en ook nog mee naar de bioscoop kunnen om gaan om de leuk uit te zien. Dus ik raad ook aan van zorg dat je weet van hey, ik heb een gelegenheid... En bewaar die kleren daarvoor. Een vriendin van mij, dus een vaste klant van mij... Die is, heel, die is daar heel straight in. Als ze gewerkt heeft, het eerste wat ze doet... is thuis de oude spijkerbroeken aan. En dan gaat ze pas de keuken in... in plaats van dat ze daar met een mooie jurkje in de keuken staat. Heb je nou bij mannen ook zo'n heel traject? Want uh, gaan die ook vertellen... ik heb het daar en daarvoor nodig om je goed te presenteren? Um, ja, eigenlijk wel. Ik, ik probeer wel een beetje te onderzoeken... wat voor type man het is. Kijk, als het een hele klassieke man is... dan, ik, dan zoek ik hele andere stoffen voor hem uit dan wanneer het een hele creatieve geest is... die op een reclamebureau werkt... of, of een architect die met vormgeving bezig is. Dus daar, daarmee kun je natuurlijk toch... en bij, bij mannen liggen die codes en die accenten... die zijn veel verfijnder ja. dan bij vrouwen. Vrouwen kunnen veel meer voor het grote gebaar gaan in hun kleding... dan, dan mannen. Dus je moet ja. daar wel heel erg mee uitkijken. Er zijn al mannen je, je die doet. een statement met hun met schoenen maken bijvoorbeeld. Geef ja. je ook een schoenenadvies... Uh, ja, maar ze, ze zijn ook wel heel erg bewust van de associaties ja. die bepaalde schoenen op, oproepen. Ja, ja. Dus, maar goed, goed dat je het erover hebt. Ja, ja, nee, weet je, het is natuurlijk eigenlijk, uh, ik moet heel veel informatie krijgen. Ik moet heel dicht die, die klant voelen, feitelijk, om te weten welke stof ik uit mijn, mijn, mijn, mijn collectie kan gaan bestellen. Ja. Waarvan ik weet van, hé, hey, dat is 100%. Ja, dan nou ga je met zo'n cliënt of zo'n klant, ik weet niet hoe jij ze noemt, ja. cliënten ga je een heel traject in. Ja. Uh, van A tot uh, Z, hoe gaat dat? Je komt bij jou langs, kan je ook gewoon oriënterend een keer bij jou langskomen? Want misschien schrik je wel van de prijs of hoe lang het duurt of de stof. Um, ja, in principe kunnen mensen gewoon oriënterend langskomen en dan, dan, dan ja, dus er ligt vaak wel een vraag en op basis daarvan... Gaan we praten en dan kom ik met een, met een, met een offerte van hey, dat en dat kan ik maken voor die en die prijs. En op basis daarvan besluiten ze om verder te gaan, ja of nee. Heb je nog een totaal advies voor mensen die nu luisteren qua mode, qua kleding? Zorg ervoor dat je, uh, dat je er verzorgd uitziet. Ik vind dat een uh, top advies en een all over advies. Dankjewel Chris Ezerman. Ja. mode ontwerpen en kleding maken, dankjewel. ZVM.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 Busy. Taxi light shines so bright. terror. de champagne. Ach, het doet me allemaal niks. Helemaal niks. Al die decadente ellende. Nee hoor, helemaal niks. Ja, alleen jij. Ik krijg een kick van jou. Jawel, dat is de strekking van het lied van Gary Shearson... ...hier aan het einde van deze aflevering van de Zondagmorgen van ZVL. Verder hoorde je de Kings en Waterloo Sunset. Nee, niet in België natuurlijk, maar Waterloo in Londen. Hey, dankjewel voor je gezelschap vandaag bij deze aflevering van de zondagmorgen van ZVL. Zo meteen veel plezier met Leen. En ik ben de volgende week zondag weer rond een uur of elf. En dan heb ik weer een paar lekkere deuntjes voor je. En een paar interessante onderwerpen. Dus luister dan vooral weer tot sluit van de show. Een memorabel nummer van New Order. Blue Monday. Tot volgende week.